De Noorse politie gaat er voorlopig vanuit dat hij in zijn eentje handelde. De politie in Noord-Rijn-Westfalen zegt dat Breivik zijn anti denkbeelden naar Duitse neonaties heeft gestuurd. Op extreemrechtse sites in Duitsland krijgt de Noor veel kritiek, omdat hij jongeren als doelwit uitkoos. Bij de aanslagen van vrijdag kwamen 76 mensen om. Bij een ongeluk met een militair vliegtuig in Marokko zijn zeker twintig mensen omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren, maar verschillende websites spreken van 70. Het Hercules transporttoestel vloog tegen een berg in het zuiden van Marokko. Hercules vliegtuigen worden in Marokko vooral gebruikt voor het vervoer van militairen.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 De politie zag de man uit Baarn vorige week fietsen, maar hij sloeg toen op de vlucht. Bij zijn fiets werd verdacht materiaal gevonden. Wat dat was, wil de politie niet zeggen. Aan het onderzoek doen twintig rechercheurs mee. In Soest en Amersfoort hebben bewoners een burgerwacht ingesteld, uit angst voor meer brandstichtingen. Op het WK Zwemmen hebben op de 100 meter rugslag twee zwemmers een gouden medaille gewonnen. In Shanghai eindigden de Franse zwemmers Camille Lacour en Jérémie Stravius in precies dezelfde tijd. Sportverslaggever Bob van der Tak deed live verslag. En dan is het een ex-equo voor Frankrijk. Ongelooflijk, zeg, Lacour en Stravius in exact dezelfde tijd. 52-76, en dat leidt hier links van mij op de perstribune... Waar de verslaggevers van de Franse radio doen uh, hun verslag doen tot grote opwinding. Ja, Dit is uh, ongelooflijk. 52, 76 voor beide zwemmers. En het brons was voor de Japaner Irie. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. En vanmiddag kan op een enkele plaats de zon doorbreken. Het is zo'n 19 graden. Morgen wat meer ruimte voor de zon en iets warmer. ANB verkeersinformatie Werkzaamheden ten zuiden van Utrecht zorgen voor vertraging op de A2... van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwe Gijn staat 3 kilometer fieden. Verkeer naar het zuiden kan het beste omrijden over de A12 en de A27.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 We spend more and you pay more. De Republikeinse voorman John Biener vreest dat dit de kern is van de plannen van president Obama: kiezen voor bezuinigingen en belastingverhoging. En daar willen de Republa Republikeinen juist niet aan, hè? amerika deskundige willen een post. Nee, precies. En uh, ja, Obama heeft gezegd: moet we moet wel iets van belastingverhoging uh, vragen aan de allerrijkste Amerikanen. Ja, en dan kan ik wel bezuinigen op grote maatschappelijke programma's. Maar ja, geef en nemen. En dat zit er nog niet in. Nee, als je uh, vannacht keek naar de toespraak van, uh, van Obama... Ja, daar straalde toch wel een beetje de wanhoop vooraf. En ja, uh, er zijn nog een paar dagen, misschien nog maar een aantal uren te gaan... voordat het nu echt worden opgelost. Goed, Willem Post, jij zit in de auto op weg hier naartoe en we gaan zo met jou daarover praten. Ja. Grote problemen zijn er ook in de hoorn van Afrika... waar het in 60 jaar niet zo droog is geweest. Daar gaan we het over hebben met oud-minister Gerda Verburg... die namens de Nederlandse regering de VN-conferentie in Rome bijwoont. Mevrouw Verburg, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat voor eten wordt er eigenlijk op zo'n conferentie geserveerd? Nou, niet... Uh, daar moet je zelf voor zorgen, dus er is wel iets van een, uh, een, een kantine waar je een broodje zou kunnen halen of een kop koffie kan drinken. Maar daar moet je zelf voor zorgen, je krijgt nog niet een kopje koffie. Echt niet? Nee. Is dat expres? Nee hoor, dat is gebruikelijk in die, in die grote instellingen, want de een uh, wil koffie zus en de ander drinkt uh, liever thee. Ja. En er is, uh, er is geen doel aan om in zijn grote hal, uh, om daar dan uh, koffie te gaan serveren. Nee, goed. We praten zo met u verder. In onze rubriek De Tijdmachine praten we uh, over de motieven achter de aanslagen in Noorwegen. Dat doen we met historicus Herman Pleij. Herman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kun je ja. anders breivik, behalve een rechtsextremist, ook een racist noemen? Ja, dat geloof ik wel. Tenminste, hij wil dat zelf denk ik ook wel graag zijn. Hij roept zich uit als voorstander en representant. Want zo ziet hij er ook uit en zo presenteert hij zich van het Noordse ras... Ja, maar nou goed, we gaan straks praten over wat de racisme precies is... En, en hoe dat zich in de geschiedenis ook ontwikkeld heeft. De Amerikaanse dominee Harold Camping... die voorspelde dat de wereld op 21 mei ten onder zou gaan. Bij ons de gast Stefan Wittekamp en Suzanne Arts... maken van een documentaire over Harold Camping en zijn volgelingen. Goedemiddag allebei, hartelijk welkom. Ja, jullie hebben daar uh, rond die 21 mei uh, verbleven, maar ook nog een tijdje daarna. En er is een nieuwe datum voorspeld, 21 oktober. Dan gaat het alsnog uh, gebeuren. Verwachten jullie dat het echt nog doorgaat, ook qua hype? Of is het wel over nu? De hype is wel over omdat ze geen reden meer zien om nog dit te verkondigen... omdat God toch ga, niet meer gaat redden. De, de deuren van de redding zijn gesloten, dus ze hoeven ook hun boodschap niet meer uit te doen. Maar er zijn nog steeds wel heel veel mensen die er nog in geloven? Dat het ook inderdaad gaat gebeuren op 21 oktober? Er zijn nog wel een aantal mensen omdat in principe de tijdlijn niet is veranderd. Dus ze hebben altijd 21 oktober gezegd als het einde. Ja. Alleen salvation, dus de redding, zou op 21 mei gebeuren. En die is nog steeds gebeurd, volgens hen. Ook al alleen hebben is er wij het geen niet arbeid. gezien. Precies. Nee. Nee. Goed, we horen er straks alles over. Dichter bij de dag is vandaag Egbert Hovenkamp. Tegen drie uur kunt u luisteren naar zijn gedicht over dit programma. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Dan kunt u reageren via de mail. Dit is de dag@eo.nl, Of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ja, er moet 1,1 miljard dollar op tafel komen om de mensen in de Hoorn van Afrika te helpen. Zo heeft de VN gisteren besloten. Mevrouw Verburg, we, het, uh, we spraken nu net al even, u was erbij bij dat overleg. Hoe, hoe kom je nou op zo'n bedrag van 1,1 miljard uit? Nou, um, het gaat om ongeveer 11 miljoen mensen die uh, huis en haard verlaten hebben... om op zoek te gaan naar voedsel voor zichzelf en voor de kinderen. Um, en het uh, Wereldvoedselprogramma, dat is een organisatie die zich speciaal met, uh, met noodhulp bezighoudt die berekent dat het wellicht niet stopt bij 11 miljoen, maar dat het straks gaat om 13 miljoen. Nou, het Wereldvoedselprogramma krijgt per jaar het nodige geld, maar komt gewoon tekort. Als je zoveel mensen voldoende te eten en te drinken moet geven, en dan ook nog voldoende vitamine en mineralen, ja, dan heb je veel geld nodig en dus moet er extra geld komen. En er zijn er ja. vast, vast allerlei berekeningen waardoor je ja. op zo'n bedrag uitkomt. Ja. Zeker. ja, en dat niet alleen, waar we gisteren ook bij stil hebben gestaan, en dat is het nieuwe, dat is dat we nu zullen moeten investeren om een volgende crisis te voorkomen. Want kijk, uh, je kunt nu mensen wel te eten geven, maar als ze niet hun eigen voedsel kunnen verbouwen via land- en tuinbouw uh, voor, de, voor het volgende seizoen, ja, dan zullen we jarenlang mensen ja. te eten moeten geven en dat is echt niet de bedoeling. En die 1,1 miljard is dus geen noodhulp, maar ook structurele hulp? Ja, dat is ook uh, nauw structurele hulp. Dat is investering in de, in de oogsten. Dus in, uh, in zaaigoed, in uh, kunstmes en, en in waterirrigatie. Uh, Want ja, ze zullen daar weer een eigen, uh, een eigen voedsel moeten gaan verbouwen. En als het niet regent, dan moet je dus zorgen dat er op een andere manier water komt. En daar is irrigatie voor nodig. Ja. Hoeveel doet Nederland mee? Wij doen er tot nu toe mee voor 15 miljoen. Uh, euro. En dat uh, is dus, het wordt uitgedrukt in, uh, in dollars, dus dat is uh, zo'n 20 miljoen dollar. En dat, uh, ja, dan doen we het eigenlijk niet zo slecht. Maar ik denk dat er in de loop van de tijd nog meer geld nodig is, veel meer geld nodig is. En daarom hoop ik ook dat iedereen meedoet aan de hulpactie. Ja, maar Nederland geeft uh, 15 miljoen, laten we maar even in euro's doen. Uh, Europa geeft 88 miljoen, heb ik hem laten vertellen. Hè? Ja. En, dan, en de andere lidstaten, wat doen die met z'n allen? Ja, dat weet ik niet, wat, wat, wat die nog afzonderlijk doen. Gisteren was de, de minister van, van Frankrijk, die aankondigde, de minister van Landbouw en Voedselvereniging in Frankrijk, die zei wij geven 10 miljoen euro. Okay. Nou ja, als je dat vergelijkt, dan doet Nederland het niet slecht. Maar het is wel lastig om in deze situatie je nou te gaan meten aan elkaar wie doet het het best. Kijk, ja. belangrijk is dat we deze mensen helpen, en vooral kinderen. Uh, in de eerste drie jaar van, uh, is het voor kinderen geweldig belangrijk om voldoende uh, vitamine en mineralen binnen te krijgen. Ook uh, in verband met de ontwikkeling van de, van de hersenen. Ja. Uh, en ja, investeren in het voorkomen van nieuwe honger en nieuwe crisis is natuurlijk ook van groot belang. En dan gaat het niet aan om te meten wie geeft met een, uh, nee, een nee. miljoen. Euro meer of Nee, maar nu zeggen er veel mensen ook hier in Nederland van ja, het probleem is niet alleen dat het zo droog is. Het is ook onmogelijk op te, om er echt iets op te bouwen. Want zodra je dat probeert, dan duikt er weer een gewapende groep op die alles uh, kort en klein slaat. Ja, is dat, dat een serieus bezwaar? Ja, dat is, dat is wel een uh, belangrijk punt. En dat is ook een punt dat hier in, uh, in Rome voortdurend aandacht krijgt. Want het, uh, het is werkelijk om te huilen als je ziet dat er uh, stammen zijn en, en, en, en benders... ...die uh, elkaar op leven en dood bestrijden... en ...terwijl je probeert om, om mensen in leven te houden. Tegelijkertijd uh, zijn de organisaties hier in Rome... Uh, ...het Wereldvoedselprogramma en, en de FAO... ...zijn zo professioneel dat ze alleen maar voedsel brengen daar... ...waar het ook gegarandeerd op de goede, op de, op de goede plekken terechtkomt. Ja, ja, ja. Namelijk bij de mensen die het nodig hebben. En daar hebben ze soms orthodoxe middelen, onorthodoxe middelen uh, voor nodig. Zoals uh, er nu een soort luchtbrug uh, wordt geslagen... Ja, en dan heb... tussen, Mo tussen Mogadishu in uh, Somalië en de, uh, grote, de plaatsen waar veel vluchtelingen ja, zijn. En dan is er nog uh, Al shabaab dat is die club van islamitische strijders... die het in grote delen voor, uh, van Somalië voor het zeggen heeft. Die ontkende tot voor kort dat er uh, een grote honger was. Het Westen zou er vooral op uit zijn om controle over het land te krijgen, werd uh, door hen gezegd. Uh, wat moeten we daarmee? Ja, uh, een beetje uh, onzin, om het maar eens even, even huiselijk te zeggen. Nou ja, ze hebben het wel voor het zeggen daar in grote delen. Ja, grote delen wel. Dat maakt juist die hulp zo verschrikkelijk ingewikkeld. Maar dat zorgt ervoor dat mensen op pad gaan. Want mensen die honger hebben, die laten zich niet tegenhouden... door het gevaar dat ze misschien een bendelid tegenkomt of, komen, of een uh, groep uh, bendeleden. Die gaan gewoon voor overleving op zoek naar voedsel. Mm -hmm. En dus krijgen die grote uh, stromen die de grens overtrekken... en dan hopen dat ze ergens opgevangen worden... en ook uh, voor zichzelf en hun gezin voldoende te eten krijgen. Maar het is... Het is buitengewoon complex en ik zou eigenlijk hopen dat uh, aan die gewapende bendes ook wat meer aandacht wordt besteed. In die zin dat ze ook bestreden worden. Door wie? Nou ja, um, dit zou goed zijn als, uh, als de vn uh, Veiligheidscouncil misschien is uh, de veiligheidsraad er misschien is wat bij stilstaat. Want... Um, mensen moeten gered worden van een hongers, hongersdood, mm. maar dan is het wel zaak dat in een land zelf ook orde op zaken gesteld wordt. Eigenlijk zegt u, er moeten westerse militairen, of niet westerse, maar in ieder geval militairen naartoe. Nee, nee, nee, nee. Oh. Dat, dat gaat me veel te snel. Nee, want dat is, uh, ja, dat maar die veiligheidsraad geval, kan weer een motie aannemen, maar dat schiet meestal niet op, hoor. Ja, nou ja, toch um, uh, is de veiligheidsraad er natuurlijk niet voor niks. Um, en het zou goed zijn als er niet alleen aandacht er veel aandacht is voor noodhulp... met betrekking tot uh, voedselvoorziening... maar er toch ook voldoende aandacht is voor de veiligheid. Ja. Want uh, het is allebei van levensbelang. Oké, okay. Gerda Verburg vanuit Rome. Heel veel succes daar. Dank u wel. En hier is inmiddels uh, Willem Post binnengekomen. Hartelijk welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ja, Niet alleen in Europa hebben wij met een schuldencrisis te maken... maar in Amerika is het geloof ik minstens zo erg, hè? Nou, dat mag je wel zeggen. Misschien wel ja. erger. Wij zijn nog niet vierd met z'n allen. Nee. Er staat wel tegenover dat de Amerikaanse economie een hele grote economie is. En als je het schuldenplafond maar weer eventjes verhoogt, dan krijg je weer wat lucht. Maar Even ja, uitleggen, nou... wat is het schuldenplafond? Ze hebben daar een wet, geloof ik. Ja, nou, weet die je bepaalt je... dat je niet meer dat de staat niet meer dan zoveel schuld mag hebben. Nou, ja, kijk, als je. Nou, het is ook, ook vooral een economisch gegeven. Als je. het zijn astronomische bedragen, hè. Als je boven de 14,3 biljoen dollars komt ja Aan schuld, dan kun je niet meer aan je verplichtingen voldoen. Kijk, als staat? Als staat. Hè? Je hebt natuurlijk allerlei ambtenaren, salarissen, sociale verzekeringen... die je moet betalen en rente op schulden aan het buitenland. Lees vooral ook China. Ja, en als je dat niet meer kunt betalen... Ja, dan ben je eigenlijk, het woord wordt in Washington en New York... maar gefluisterd, dan ben je failliet. Nou, ja, ja dat kan natuurlijk niet. Een staat kan toch nooit failliet gaan, zeggen nou, ja, In principe natuurlijk niet. Maar... Tot op dit moment staan de partijen, de republikeinen en de democraten. En natuurlijk dan ook met president Obama daarbij. Of daartussen moet je misschien wel zeggen. Ja, die staan lijnrechter lijnrecht elkaar. Maar waarom hebben ze elkaar nodig? Obama is toch president? Ja, maar je hebt wel het congres nodig. En de democraten hebben er geen meerderheid? Nou, in het Huis van Afgevaardigden niet. Ja, en daar heb je een, een, een factie van... Ja, wel, wel, wel hele strenge, conservatieve Republikeinen vooral. Die noem je de Tea Party Republikeinen. Eigenlijk is de harde kern maar zo'n zo 30, 40, hooguit 50 eh, leden van het Huis van Afgevaardigden. Maar ja, ze hebben de wind mee de afgelopen jaren. Ze winnen verkiezingen steeds meer. De Tea Party-beweging is ook een soort grassroots-movement. Ja. Miljoenen Amerikanen. Weliswaar een minderheid, maar toch, als je praat over misschien wel 20, 25 procent van de Amerikanen, dan heb je aardig wat mensen achter je staan. Ja, die houden eigenlijk de andere republikeinen en ook wel wat conservatieve democraten in een wurggreep van niet nog meer schulden, want onze kinderen en kleinkinderen. Ja, daar zit iets in. Ja, en dat zegt uh, Obama ook. En ja, inmiddels is het al wel zover dat de Amerikaanse president zegt van ja, eigenlijk met een zucht. Ik wil dan wel vier 4,5 biljoen dollars bezuinigen de komende jaren. Als dat schuldenplafond dan iets omhoog gaat. En dat schuldenplafond was, hoeveel zei hij billion, zegt, 14 biljoen. Ja, 14.3 biljoen. En hij wil wel 4 biljoen dan bezuinigen. Dus okay. het gaat eerst omhoog. Ja. Maar goed, net als met een gezin. Als jij je schulden niet meer kunt betalen... kun je zeggen, nou, we lenen je even wat meer geld... maar dan moet je wel met een plan komen... Ja. Hè, om structureel de zaak aan te passen. Ja. Nou, en Obama heeft dus nu al gezegd van ja, ik, ik wil wel een hele grote deal... een grand bargain, hè, zoals dat dan heet, sluiten met de Republikeinen. Die willen toch ook altijd bezuinigingen op de Ja, daar zijn ze op zich voor, voor die bezuinigingen, vermoed ja, dus ik. Ja. dus die vier, eh, zeg maar even nu, vier, vier, nu we toch met bedragen aan het smijten zijn... Hè, die vier biljoen, daar was wel overeenstemming over. Alleen Obama zei, ja jongens... Als we dat gaan doen, dan moet ik dus ook bezuinigen op sociale verzekeringen, gezondheidsprogramma's voor ouderen. Ja, dat is mijn eigen achterban. Hmm. En dat merk je nu ook. Hè? Dat, dat veel van de Democraten aan de linkerkant, ja, die schreeuwen moord en brand. Die zeggen, president Obama, hoe kun je dat nou doen? Dat ja, het, ik dat moet, moet doen. wel. En wat vraagt Obama? Ja, wisselgeld in de vorm van, beste Republikeinen, belastingverhoging moet dan wel een klein beetje ook op gang komen. Want. Ja, als ik wat meer inkomsten krijg, dan kan ik het ook beter verkopen. Uh, wat, wat ik moet doen aan mijn achterban. heeft hij dat nodig? Is zijn positie niet zo sterk... dat hij kan zeggen, ik sluit gewoon die deal en mijn achterban volgt mij wel? Nou, kijk, ik denk dat Obama zijn liberal achterban... zijn progressieve achterban nog wel meekrijgt omdat, ja, kijk, er is no way voor de, voor de, de liberals in Amerika... om op de republikeinen te nee. gaan stemmen. Zeker deze naar rechts opgeschoven republikeinse partij niet. Nee. dus daar hoeft hij niet bang voor te zijn. Nee, eigenlijk. maar hij is dus wel, nou ja, misschien ik weet niet of het woord bang heel erg juist is... Hè, maar goed, je ziet toch een beetje de angstogen... zo af en toe bij Obama tijdens zijn toespraak. Want ja, dit is eigenlijk zelden vertoond wat hier gebeurt. Ja, hij vraagt dus... Beste Republikeinen, laten we dan de, de belastingverlaging die de allerrijkste Amerikanen de afgelopen jaren hebben gekregen, laten we die stopzetten. Dus dan kun je spelen met die woorden. Dan zeg je nou, nou, dat is de achterman van de Republikeinen. En ja, die je, willen dat waarschijnlijk ja, wel. niet. En die worden. zeggen van ja, wacht even. Oh ja, dus een belastingverlaging zet je dan stop. Oh, dat is belastingverhoging. <lacht> nee, hij zegt Obama, dat is een beetje populistisch. Obama pikt precies de groepen eruit. Zegt, nou, mensen bijvoorbeeld met een, met een privéjet. Ja. Hè, die, die zouden dan inderdaad, zoals jullie het dan zien... iets meer belasting gaan betalen. Maar ja, vergelijk dat nou eens... met een hele gewone oudere Amerikaan... Ja. wiens gezondheidsverzekering uh, deels wordt uitgekleed. Hè. En dat is dat toch dat van, is, andere, van andere orde, Ja, dat is hij dan wel een fair deal. Hoeveel Republikeinen heeft hij nodig? Hoeveel, hoe groot is die uh, minderheid van hem in de, het huis van afgelopen? Nou, weet je, hij heeft... Ja, ik, de Democratische Partij, hè, hij hoopt natuurlijk dat die steunt, hem steunt. Ik denk dat hij toch wel zo'n... Ja, zo eigenlijk zo'n zo 30, 40 republikeinen echt nodig dat veel hebben. Dat zijn ja. ook conservatieve democraten die weer tegen hem Waarvan zijn. Waarvan die afwacht, af moet wachten of die wil met hem meegaan. Ja, ja, precies. Maar het allerbeste is dat de mensen op leidende posities... republikeinen en democraten, de paar leiders in het huis en de senaat... Dat die een deal sluiten. Ja. Dat die over hun eigen schaduw heen springen en zeggen... oké, okay, wij balen natuurlijk dan wel, meneer Obama... als je iets aan die belastingen doet. Maar vooruit dan maar, want we zien dat, ja, dat, dat, dat je toch ook bereid bent... tot ja. grote bezuinigingen. Ja, dan, nou, dan zou je een soort nationaal plan aanpakken. Ja, aanpak krijgen, een soort hè? nationaal compromis. En verdorie, je zou zeggen... Uh, de situatie is ernstig genoeg. Kijk, je hebt het hier over een economie waar zo'n 9,2% van de mensen werkloos zijn. Hmm. En je moet er werkelijk niet aan denken. Natuurlijk gebeurt dat ook niet, hoor. zeggen alle kenners in Amerika... Hè, dat er een soort van faillissement komt. Want stel dat dat... Uh, Herman wil wat zeggen, maar dat komt zo. Stel, <laughs> ja. stel dat dat er komt, wat gebeurt er dan? Stel dat Amerika ja. komt binnen een paar dagen, begreep ik? Nou, kijk, de, de magische datum uh, was 2 augustus. Hè, dus dat is begin volgende week. Er wordt gezegd, nou ja, een paar dagen erbij. Hè, dat zou ook nog wel kunnen. Ja, dan zou... Je mag kiezen als Amerikaanse overheid. en Dan kun je zeggen, van, nou, we kunnen een deel niet meer betalen. Laten we de ambtenaren salarissen maar niet uitbetalen. Dan hebben ze in het buitenland daar nog geen last dat van. Dat hebben we pas ook gehad, toch? Ja, precies. He, in de tijd, nou ja, pas, het is al een tijdje geleden. Maar, een paar maanden, toch? Ja, een paar maanden ja? geleden. We hebben het ook in de jaren negentig trouwens gehad, ja. onder, onder Clinton. Uh, maar ja, het gaat nu om veel uh, grotere uh, bedragen. Okay. En, uh, er is wel een traditie in de Amerikaanse geschiedenis... dat je dat schuldenplafond verhoogt. Reagan... Nou, toch een beetje de conservatieve goeroe ja. van de Republikeinen, zou je zeggen. Die heeft maar liefst elf keer dat schuldenplafond verhoogd. Dus op zichzelf zouden de Republikeinen daar niet heel moeilijk over nou ja, moeten ja, onder voorwaarden, dat begrijp ik heel goed van de Republikeinen. Dat, dat is ze te zeggen. Oké, okay, kom op met een plan, hè. Ja. En Obama zegt, nou, dat plan, oké, okay, dat gaan we dan doen. Nou oh, ja, oh, ja dat moet er pas. wel een plan zijn met de pijn een beetje eerlijk dat Helemaal? Nou, ik vroeg me af in hoeverre speelt China hier een rol, tenminste na het gevoel van Amerikanen, dat het toch uiterst gênant is dat als ze aan hun verplichtingen niet zouden kunnen voldoen en dat China een van die grote uh, de rentetrekkers is ja. van Amerika, speelt dat een rol in de discussie? Want dat is toch heel gênant voor Amerika? Ja, ja. kijk en hier, hier snij... Omdat dat het van outsider de vijand is, de communistische ja, vijand. vijand. Maar in ieder geval de, de, de, de opkomende macht en, ja. en de, de gedachte van dat zij toch nog de leiders zijn in elke optie. Ja, die Chinese economische invloed, die, die groeit als bam door, hè? Want... Maar moeten dus goed snel, nou, lopen, <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat zie je dan ook wel, want Thaï. als je bijvoorbeeld kijkt naar de staatsobligaties, nou ja, dat zegt, zijn, zijn zeg maar de schuldpapieren van Amerika die door de Chinezen massaal zijn opgekocht. Ja, kijk, als de Amerikaanse economie in elkaar dondert, dan zijn die staatsobligaties ook niet meer zoveel waard, mm. en dan is het vertrouwen geknakt, en het is, ja, kijk, ik denk zelfs nu nog, als je de Wall Street experts uh, aanhoort, met een grote glimlach, dan zeggen ze, nou, Natuurlijk komt het goed, want het kan gewoon niet de verkeerde kant uit gaan. Maar de Chinezen, ja, die hebben toch al een beetje de alarmbel geluid. Ja, nog een paar dagen. Het is nu of nooit, het moet wel echt gaan gebeuren. Maar de vraag van helemaal is: schamen ze zich daar niet voor? Dat nou, ze dan bij China benen. Uh... Ja, dat, dat kijk, weet je, dit, dit past in een klimaat in Amerika. En daar heeft natuurlijk ook een politicus als Obama het moeilijk mee. Van toch een zekere onzekerheid. Het machtige Amerika, vlak voor 11 september... alweer bijna tien jaar geleden, was het nog het nieuwe Romeinse Rijk. We kwamen uit de jaren negentig. Mm. De bomen groeiden tot in de hemel. De interneteconomie, ik, ik hoor nog Clinton voortdurend zeggen... alle economische indicatoren staan op groen. Ja. Niet een begrotingstekort, maar een begroting overschot. Lage werkeloosheid, enzovoort, enzovoort. En nu zijn we... 10, 11, 12 jaar verder, als je een paar van die Clinton-jaren ook nog meerekent. En dat is toch zeker onder intellectuelen in Amerika debat. China, ja, dat, dat kan ons zelfs al voor 2020 hm. op economisch terrein ingaan. Ja, dat doet pijn. Nou ja, goed, dat, is, dat, dat, dat patriotische zelfvertrouwen van Amerikanen wordt hier natuurlijk wel wat door ja. aangetast. Stefan en Suzanne, jullie hebben lang in Amerika rondgetrokken de afgelopen tijd. Nee. Hebben jullie iets van gemerkt van die schuldencrisis? Of gaat het aan, aan, aan je voorbij als je daar rondtrekt? Uh, nee, ja. absoluut. Je merkt er absoluut wat van. En ik denk, uh, ik bedoel, dat is, ook een, dat is ook de arena waarin bijvoorbeeld die 21 mei-gelovers opstaan. 80% van de mensen in Amerika gelooft dat ze in de eindtijd zitten. En dat heeft alles te maken met het feit dat alles in elkaar dondert, waarin, waaronder ook uh, economisch gezien natuurlijk. Ja precies, dus dan hoef je daar ook niet meer zo druk over te maken... want dat maakt toch niet uit. Als we failliet zijn, als de wereld vergaat, ja. Ja, waar zou je dan druk over maken? Nou, nou, ik, denk dat ze, uh... ik denk dat ze kritischer zijn. Stefan? Mensen zijn kritischer ook op, op de overheid. En het is inderdaad, uh, ik denk tien jaar geleden... wisten Amerikaan niet zo heel veel van de rest van de wereld... de gewone ja. average Amerikaan, de gewone Amerikaan. Maar nu... Zijn, zijn jongeren zijn geïnteresseerd in Europa. ook oh, kom je daar vandaan? oh daar wil ik ook wel eens naartoe. En je merkt gewoon dat... dat, dat hè, onze wereld, Amerika, is niet meer het enige. Dat, dat, daar daar euh, brokkelt het wel vanaf. Ja, je ziet het aan de skylines van de cities, hè? Ik bedoel, als je naar Chicago gaat en New York... altijd nog geweldig, al die wolkenkrabbers. Maar ja, jongens, kom je in, in Shanghai of in Singapore... wauw, de wet van de remmende voorsprong. Je ziet het al aan de gebouwen, hè? Dus... Da daar zit in veel onvrede onder de Amerikanen. En vooral ook omdat ze zijn wel aan recessies gewend. Maar dan ga je op een gegeven moment toch weer eruit groeien. Hè? En, maar dat echt, er is wel economische groei, maar heel beperkt. Ja. Verwacht je dat ze eruit komen de komende dagen? Ja, nou het moet. Het, het, het kan niet anders. Want, en dan zal het ook wel gebeuren. Ja, ik, ik zou toch nog steeds zeggen uh, dat dat gaat gebeuren. Want anders krijg je ja, een enorme zwarte piet in de schoenen geschoven. En, uh, de mee... Republikeinen. Nou ja, kijk, Obama heeft nu al wel veel toegegeven, vind ik. En je Door dat plan van 4 miljoen. Ja, en je ziet ook in de opiniepeilingen. Nou ja, dat weliswaar nog een lichte meerderheid. Maar die steunt nu wel Obama in deze. Kan zo weer veranderen. Mm. Maar ze moeten er echt uitkomen. En als dat niet gebeurt, ja, dan denken we toch weer terug aan de jaren 90. En dat weten de Republikeinen toch ook. Toen kregen zij wel degelijk de Zwarte Pijl. Ja, en werd ja. die Clinton, die het. Aanvankelijk behoorlijk slecht deed. Met uw de president. Ja, die werd herkozen. Ja. De enorme meerderheid. En dat had okay. hier ook mee te maken. Johan Cruijff zal zich in zijn wekelijkse column in de Telegraaf. niet meer zo kritisch uitlaten over Ajax. Niet over het beleid van de club. en ook niet over medewerkers. Dat zei Steven ten Tenhave. de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. gisteren tijdens de installatie van de Raad van Commissarissen. Uh, aan de lijnen bij Jaap de Groot. Chef Sport ja. van de Telegraaf. en uh, ghostwriter van de columns van Johan Cruijff. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u het hoorde? Daar gaat de, hm. de grote column, dacht u. <laughs> Nee, geen moment. Want uh, dan zou Johan uh, die van aan ons uh, meegedeeld hebben. En dat heeft hij niet gedaan. U zegt, ik weet van niks? Nee, want uh, wij hebben gewoon. Uh, komende maanden begint kolom gewoon weer. Want er werd ook nog gesuggereerd door meneer Tenhaven. Dat, uh, dat Johan het begre een beetje begrepen had. hoe de nieuwe situatie met elkaar zat. de dus laatste drie weken uh, geen kolom meer te schrijven. Maar. Uh, was een beetje voor de troepen uitgelopen, want Johan heeft altijd in de maand juli gewoon vakantie. <laughs> en we uh, beginnen okay. gewoon op, uh, op de maandag uh, van de competitie en zaterdag is de Supercup, dus maandag komt gewoon z'n eerste Aanstaande maandag. En, en, hij, en hij heeft tot nu toe niet aangegeven dat dat niet doorgaat. Even voor de helderheid, uh, jij bent uh, Ghostwriter, jij belt met Kruijff en schrijft vervolgens uh, op wat hij zegt, hè? Ja, want uh, Johan uh, uh, heeft, uh, is wat dat betreft de beste columnist van Nederland. Alleen hij heeft één probleem, maar hij kan niet schrijven. <lacht> en nagezien uh, wij toch een beetje in het belang van onze lezers, denk ik, uh, <lacht> lossen we het op deze manier op. Ja, maar jij zegt, ik heb nog niet van Cruijff gehoord dat we het inderdaad niet meer over ijs kunnen hebben. Het kan zijn dat als jij Meneer bel je zondagavond? Uh, zondagochtend altijd, half ja, elf. Het kan dat zijn, ah, zondagochtend half elf, dat jij, als jij ja. dan belt dat hij dan zegt van ja, ik ga niks meer over ijs zeggen. Dat zou kunnen, in theorie, ja. Hoezo in, therorie... Hoe in theorie? <laughs> ja, omdat ik het toch zeker weet. Want hij, hij heeft dat, uh, ik ken hem een beetje, maar ik denk niet dat hij zo makkelijk, uh, zo makkelijk zich van tafel had zeggen. Want kijk, uh, het wordt toch een beetje een uh, bizarre situatie aan het ontstaan. Dat uh, de man met het. Uh, meeste voetbalverstand in de RAVO Commissaris uh, uh, overroeld is ten aanzien van een aanstelling van een technische positie. De Wat? belangrijkste in de in de hiërarchie van, van Ajax. Dat gaat over Chola en, Ling hè, die zou. Dat gaat over Chola Lingen. Ja. willen ja, dat, dat hij directeur op. werd? En vervolgens zou hij dus niet meer zijn mening over voetbal mogen geven. Want als je over Ajax praat. kijk, het lijkt mij logisch dat hij natuurlijk, als er transfers op handen zijn, of er zijn financiële zaken op komst, of er is een onderhandeling met een sponsor, dat hij dat niet in een column gaat, uh, gaat melden. Dat is, uh, dat, uh, dat is duidelijk beursgevoelige informatie. Maar over uh, hoe, hoe een wedstrijd verlopen is en hoe het uh, hoe uh, over tactische beslissingen en over speelstijl, ja, uh, dan zou ik toch tegen meneer havens uh, zeggen, neem even contact met Bayern München op. Daar hebben ze het altijd perfect met uh, Frans Beckenbauer kunnen regelen. En uh, dat is altijd tot iets tevredenheid is dat verlopen. Ja, want die heeft een column in beeld, geloof ik? Toen hij uh, Die was zelfs uh, president, commissaris van Bayern München. Die had gewoon een, co een column in beeld. En, en waarom die is, ook gewoon kritisch was over zijn eigen club, als het nodig was? Uh, nou, over, over het voetbal. Pure ja. over het voetbal. Ja, ja. ja. en dat zal, dat zal blijven. Jij, jij, hebt, jij hebt hem echt niet gesproken de afgelopen weken? Ja, tuurlijk wel. Natuurlijk wel. Maar, waarom... maar, zolang hij, maar zolang hij mij niet aangeeft dat, uh, dat hij uh, met zijn column uh, stopt of zijn column een, een koerswijziging uh, gaat toepassen in zijn kolom, ja, dan, dan ga ik het niet aan vragen. Maar je hebt hem gisteren vast even gebeld toen je hoorde wat de Haven zei? Uh, ik heb hem gesproken, ja, en hij heeft gewoon tegen mij gezegd: die column komt gewoon maandag. Ja, maar heeft hij, heb je het ook gehad over de vraag of hij nog over Ajax gaat praten? Eh. Uh... We hebben over allerlei dingen gesproken, maar dat ga ik natuurlijk niet met jou bespreken. Oh. En, uh, <laughs> maar maar hij, uh, hij heeft dus niets inhoudelijk over, over zijn onderwerp. Want hij wil gewoon even de komende dagen aankijken. Ja, hij dat snap wedstrijd. En ik denk gewoon wel dat hij, dat hij wel beseft, uh, wat je net al aangaf, waar, waar de scheidslijn ligt tussen, tussen boers, beursgevoelige informatie ja, en, ja. Uh, en mensen informeren over, over voetbal. Ja, maar net zei jij, ik weet van niks, je weet wel van iets, alleen je wilt het niet aan mij vertellen. Nee, ik weet, ik, ik, nogmaals, ik weet niet over de inhoud van zijn column van de komende maanden nee, en de komende dat weken. Nee, nee. Dat, dat weet ik niet. Ik weet niet of de toonzetting inderdaad anders zal zijn... Kijk, uh, ik heb de indruk uh, van niet. Maar ik, ik kan me wel goed realiseren dat, uh, dat hij niet over, wat ik net al aangaf, over beursgevoelige informatie Nee, dat snap had, ik. Maar uh, dit is een maar beetje... Maar, maar, maar, maar dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan, hoor. Nee, en, maar uh... dit is een beetje on-telegraafs onduidelijk wat je nu doet. Gaat hij nou, nee, nee, hij nou over nee, Ajax praten nee, in die column ja. of niet? Ja, natuurlijk gaat hij over Ajax praten. En, dat ja, nou, en daar is dan blij, volgens ja? mij onmiddellijk een probleem geboren. Want als ik bij Ajax voetbal of ik ben trainer van Ajax en ik moet uit de krant vernemen wat hij ervan vindt, terwijl hij tot het beleid hoort, dan heb ik een... Een probleem en heeft die trainer ook een probleem? Die sprak dit lijkt echt uit. Maar dit is toch zo hypothetisch als wat? Je weet toch, zal hij toch, eerst, je zal toch eerst moeten lezen wat hij geschreven heeft? Ja, maar daarom vragen we er ook naar wat de verwachtingen ja. zijn. Want de enige ja, rechtvaardiging ja, ja. van die column is dat hij gaat praten over Ajax. Daar is hij beroemd ja. op geworden. Ja, nou precies. Dus, hij, nou, maar dus hij hebben praat, jullie problemen. Hij praat, nee, hij praat in zijn column vooral over voetbal. Ja, het voetbal en van zacht, Ajax. hij rijdt rijdt al, en het bijzonder. Ajax wat zeg je? Het voetbal van Ajax in het bijzonder. Ik bedoel, dat trekt de aandacht in die column. Nou, dat hij daarover heeft. Ajax is altijd een van de onderwerpen. Hij praat ja, maar hij over zit Barcelona. nu in een andere positie. Ja, maar hoor, ik vind, je wou toch niet zeggen dat Kroon Kruijff niet meer over voetbal mag praten? Dat is, nee, natuurlijk, ja, maar hij, wel, heeft wel, wel. hij heeft nu een positie. Hij ja? heeft nu een positie die daarmee botst. Nogmaals, wat vindt de trainer ervan? Als je uit de krant moet lezen, wat, wat Kruijf ervan vindt? Even een wedervraag. Heb jij een actie van de... Uh, van, van, van, van de derde en de buitenwacht gehoord, toen Rick van der Boog drie, vier weken voor het einde van de competitie riep dat de Icelandic kampioen in zou worden? Nee, daar weet ik niks van. Weet nou, ik niet. Maar dat was in een conflict situatie. Geworden. En, nu, en, nu, en nu, nu hebben we dus een, een discussie over het feit of Johan Cruijff wel of niet over een links buitenwacht praten. Ja, maar we zijn dus benieuwd wat u ervan vindt. Wat ik ervan vind. Ik vind gewoon dat Johan Cruijff, net als iedere andere Nederland, gewoon een mening over voetbal mag hebben. Kijk, uiteraard. Dat staat los van het feit, of hij dus beursgevoelige informatie ja. in zaken transfers, in Cies. zaken sponsoractiviteiten... Dat, dat en, gaat en, hij niet tot, doen, dat gaat hij niet doen, heeft hij gisteren tegen jou gezegd. En verder blijft hij alles zeggen wat hij wil. Hij blijft gewoon over voetbal praten. En over voetbal, hij heeft hij gewoon zijn mening. Ah, helder. Jaap de Groot, we gaan het uh, volgen de komende weken. Heel veel succes. Helemaal goed, ja. Yep. Goed. Het is bijna half drie, het is al helemaal half drie zelfs. Na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we verder praten... met Stefan Wittekamp en Susanne Arts. Zij waren in Amerika om daar onder de volgelingen... van dominee Harold Camping te verkeren. Historicus Herman Pleijers hier en Willem Post, Amerika-kenner. Uh, maar nu is het, het nieuws van half drie gelezen door Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Schippers wil de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg nog verder omlaag brengen. Eerst zou de bijdrage 295 euro zijn, toen werd het 275, en nu wordt het 200 euro per jaar. De minister wil hiermee tegemoetkomen aan kritiek uit de Tweede Kamer. In Londen is de uitvaart van zangeres Amy Winehouse aan de gang. Op de besloten bijeenkomst zijn zo'n 200 genodigden. Het publiek wordt op afstand gehouden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. De 27-jarige Winehouse werd zaterdag doodgevonden in haar huis. Het is nog niet duidelijk of Anders Breivik bij zijn proces wil aanvoeren... dat hij ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn terreurdaden pleegde... Volgens een advocaat wijst alles erop dat zijn cliënt geestelijk gestoord is. Ook blijft Breivik volhouden dat hij deel uitmaakt van een anti-islam netwerk... met cellen in Noorwegen en daarbuiten. En in het zuiden van Marokko zijn tientallen militairen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een transportvliegtuig. Het toestel vloog tegen een berg. Hoeveel mensen er precies aan boord waren is nog niet bekend. En tot zover het nieuws van dit moment. AWB verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch. Tussen de Knoop het Oude Rijn en Nieuwegein 3 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Radio 1, dit is de dag. Welkom bij Dit is de Dag hier aan tafel. Zoals gezegd, Herman Pleij. Met hem gaan we praten over racisme in een historisch perspectief, noem ik het maar even. We hebben met Willem Post gepraat over Amerika en de financiële situatie daar. En verder te gasten de documentairemakers Stefan Wittekamp en Susanne Arts. U kunt reageren via Twitter en gebruikt u dan de hashtag DDD. Of ga naar onze website dag.nu. Ja, Stefan uh, uh, Wittekamp en Suzanne Arts, jullie werken aan een documentaire over de Amerikaanse dominee Harold Camping en zijn volgelingen. Uh, gaan we straks met uh, jullie over praten. Maar we kennen we dominee Camping ook weer van. We frissen ons geheugen even op met behulp van een mini-reportage gemaakt door verslaggever Matthea Vrij. May 21 there's going to be a terrific earthquake and be the beginning of judgment day. Harold Camping, een Amerikaan van Nederlandse herkomst, een radioprediker, wist het zeker. Op 21 mei zou de dag des oordeels aanbreken. Alle christenen verwachten de terugkomst van Jezus. Maar terwijl Jezus zelf zei dat de dag en het uur van zijn terugkomst geen mens bekend zullen zijn... zo vermeldt de Bijbel, is Harold Camping aan het rekenen geslagen. En het kwam 7000 jaar. En ik dacht, nou, nou dat is dat niet Hoewel Camping er eerder een keer naast zat, liet hij zich nu opnieuw verleiden. Weinigen geloofden hem, maar toch waren er dit voorjaar mensen die gingen folderen op straat, grote billboards bekostigden, ook in Nederland en zelfs hun baan opzegden. De radicale overtuiging heeft een drastische invloed op het jonge gezin. Ze hebben hun banen opgezegd en zijn vrijwel alle contact met familie kwijt. De reacties kwamen uit twee hoeken. Christenen die zich kapot ergerden, en niet-christenen die zich kapot ergerden. En juist christenen waarschuwden voor deze valse profeet. Zoals deze twee jonge christenen die er, zoals zoveel een YouTube-filmpje over maakten. Er gaat niks gebeuren op 21 mei, zegt de een tegen de ander. Alleen dan dat christenen en Jezus zelf belachelijk gemaakt zullen worden. En zo geschieden. De dag na 21 mei was niet alleen camping het mikpunt van spot... maar ook het hele geloof in Jezus wederkomst. Getuigen de honderden filmpjes op internet... Judgment Day, The Rapture, The End of The Hoe verging het Harold Camping zelf? Op 22 mei kregen we kort een kwetsbare man te zien die de deur opendeed voor een amateurfilmer. Hij omschreef zichzelf toen als ontredderd. Ik vraag me hoe je vandaag over je maar later volgde een persconferentie waarop Camping met zelfvertrouwen uitlegde dat zijn profetie wel was uitgekomen. Maar dan onzichtbaar. Camping op zijn eigen family radio na 21 mei. Hello, Mr. Camping. Yes. Since the rapture hasn't happened yet, when is that going to be happening and when would the 5 months stop after the rapture? 21 oktober is dus de allerlaatste dag van de wereld. En dat zal niemand ontgaan. Maar de 90-jarige kreeg vorige maand een lichte beroerte. Dus of Harold op 21 oktober aan deze of gene zijde zal zijn... dat weet gelukkig God alleen. Stefan Wittekamp en Suzanne Art. Jullie hebben uh, Herald Camping ontmoet. Waarom zijn we daar eigenlijk heen gegaan? Nou, waarom zijn we er heen gegaan? Nou, het sprak ons allebei heel erg aan. Het was natuurlijk heel... Dat verwacht je niet, dat iemand een, een, een aardbeving... Uh, kijk, iemand kan zeggen, het, we zitten in de eindtijd... en dat is, daar kan je over discussiëren. Maar dat er een aardbeving komt, daar valt geen discussie over te voeren. Dus we stonden meteen op scherp toen we dat hoorden... en we zijn erin gedoken... En, we dachten, dit, hier gaan we het verhaal achter horen. Want ik ken de Bijbel een beetje. En ik was ook gewoon heel benieuwd hoe, hoe komt die man aan, aan deze wijsheid. Ja. Ik, ik lees het niet. Nee, jullie hebben er vervolgens gesproken. Wat is het voor een man? Eigenlijk is het een hele aardige man. Hij is een, een oude man, heel sober, heel down to earth. En hij uh, is hij heeft, hij, is wel, hij is heel oud. Hij is 90 nu, hij is net 90 geworden. En um, hij heeft iets charismatigs. Doordat hij natuurlijk op een hele rustige manier praat en heel sober is. Ja, is dat charismatisch? Je zou juist zeggen dat het is saai. Ja, op een of andere manier, dat zou ik ook zeggen eigenlijk. Maar op een <lacht> of andere manier is dat in Amerika... Heeft dat de mensen die in ieder geval hem volgen, die vonden dat dus heel aantrekkelijk. Dus in een soort schreeuwerig Amerika waar je allemaal hele grote kerken hebt. Een uh, uh, soort mensen die uh, kerken die natuurlijk heel erg op glamour berusten. Ja. Was dit juist heel aantrekkelijk? Valt hij uh, juist weer op? Jullie hebben ook zijn volgelingen, een aantal van zijn volgelingen uh, gevolgd? Is daar een lijn in te ontdekken? Welk soort mensen dat is? Nou, eigenlijk totaal niet. Ik bedoel, we hebben, we hebben best wel heel veel verschillende mensen gezien. We hebben, we hebben zwervers ontmoet. We hebben chirurgen ontmoet. We hebben uh, uh, rijke, arme, jong, oud. Ja. Van alle lagen uit de bevolking. Dus daar kan je niet zoveel over zeggen. Wat je misschien wel kan zeggen is dat, dat veel mensen. Uh, uh, ...maatschappij kritisch zijn en, en uh, uh, hun eigen weg volgen, willen volgen. Dus los willen van de mainstream in de samenleving daar? Kerk is niks meer, dat, da daar uh, willen we niks mee te maken hebben. Wij weten zelf wat, hoe de Bijbel in elkaar zit. En, en zeker in Amerika, in zo'n behoorlijk kerkelijke staat nog wel, is dat natuurlijk best wel is dat best wel een revolutie voor ja. hun. Ja, ja. Willem, herken je het? Ja, de Amerikaanse geschiedenis zit al vol van, van ook, ook, ja, dit soort uh, bewegingen. Met name ook in tijden dat er een groot gevaar is. Dat kan economisch zijn. Maar bijvoorbeeld ook in de tijd van het communisme. Hè, die hete periodes van de Koude Oorlog. Dat zag je ook al. Hè, de televisiedominees die opkwamen. Die ook hel en verdoemenis predikten. En, ja, en de kerk in Amerika is... Punt 1, heel belangrijk als algemeen fenomeen natuurlijk. Amerika is in de westerse wereld het meest religieuze land... als je het zo zo mogen zegt. En aan de andere kant, het is ook niet een formeel begrip. Je kunt, je kunt natuurlijk zo een kerkelijke beweging beginnen. Ik weet niet precies hoe dat in Nederland is... maar een, bijvoorbeeld een dominee in de protestantse kerk... die heeft toch vaak een opleiding... Ja. die, die en Dat is, daar allemaal is niet nodig, aan de, de universiteit. En daarom kan zo iemand ook zijn gang gaan. In the land of the free, en met name ook in die... In die uitgestrekte natuur, hè? Uh -huh. dat is ook echt, echt een, een, een factor. Ja, daar kun je tot op grote hoogte je gang gaan... zonder uh -huh. dat er iets van een, van een reactie komt. Uh -huh. ja, het wet 21 mei. Mochten jullie die, die camping trouwens spreken onder voorwaarden... of mocht dat sowieso? Nee, mocht sowieso, hij heeft sowieso al 50 jaar een radioprogramma... waarin, waarin jij, ik, iedereen mag bellen. Wordt uh -huh. niet gescreend. hij okay. staat iedereen gescreend. te woord. Maar jullie moesten wel beloven dat je voor 21 mei zou uitzenden... heb ik ergens gelezen. Op 22 mei zou sowieso de, de EO en alle omroepen ter wereld in puin liggen. Ja. Dus ja, het, ja, wel ja. tijdsverschil nog, hè? Ja, ja. Dat Maar dan hoeft hij die eis toch niet te stellen? Ja. Of hij wilde sowieso dat het uitgezonden werd? Ja, hij, ja. Zij wilde hun tijd wel besteden eraan. Maar, maar niet voor iets wat wij na 21 mei zouden doen. Want dan zou het niet meer zijn. Dus dat was weggegooide ah, okay. tijd. En okay. daar had hij te druk voor. Ja, dat, dat, ja. Dan, dan was het de moeite niet waard. Uh, het werd 21 mei, het gebeurde niet. Mm -hmm. Wat vertelde die volgelingen? K kregen jullie die nog te pakken daarna? In de eerste instantie heel moeilijk, of niet. Um, mensen schaamden zich. En ik heb... ja, Het is een beetje hetzelfde als mensen die misschien... Um, ja, iets heel ergs hebben meegemaakt... en niet naar de politie gaan. Dus misbruikt zijn, niet naar de politie gaan. Omdat ze zich toch ook schamen ergens. Dus dat duurde echt een tijd. Ik denk dat we twee weken niemand hebben gesproken. Want jullie hadden telefoonnummers, jullie wisten waar ze woonden... ging ja. langs, belde. Je ja. werd allemaal niet opgenomen. Nee, ook als we, we hebben dus ook... Uh, een situatie gehad waar we... De mensen, ja, die waren thuis en wij belden aan en ze waren zich aan het verstoppen en echt, ze deden echt niet meer open. Ze kwamen ja. niet naar de deur omdat nee. ze jullie zagen gestaan. Ja en toen hebben ze ook een smsje gestuurd van dat ze dreigden de politie te bellen. Uh, Oké. Okay. we hadden niet deze een camera bij ons, maar ze, ja, ze isoleren zich heel erg. Dat is voor heel veel mensen zo gebeurd en nu zie je dat ze steeds meer elkaar opzoeken. Dus ze zijn uh, de harde kern heeft elkaar op op Facebook gevonden. En um, ze zijn nu nog sterker overtuigd van 21 oktober en van hun gelijk. Echt waar, ja? ja? Het is niet zo dat hun genoeg geknakt is... maar het is juist sterker geworden. Ja. Is, is daar iets, een logische verklaring voor te vinden? Nou ja, ik, vind dat zelf, ik snap het niet, maar, maar het is heel bijzonder om, om te zien. Uh, um, uh, maar ik denk, of ik denk, je ziet gewoon dat zij hun eigen waarheid zoeken in de Bijbel. En wat zij nu over 21 mei zeggen, die aardbeving... Um, als je de Bijbel een beetje kent, ik zal het kort uitleggen... Adam is gemaakt door God uit het stof, staat oh ja. Stof is van de grond. Dus zij zeggen nu, de aardbeving... is eigenlijk een mensel in, uh, de, door de mensheid gegaan. Dus dat was die aardbeving. Dus... Zo, zo uh, geven ze zichzelf allerlei antwoorden op, op hun theorieën. Ze zijn heel creatief met exegese. Ja, dat is ja, echt. <tie> en, Herman? Nou, jazeker. Maar ze treden daarbij ook in een hele lange traditie. Hè? Want die rekenpartijen die zijn al in de middeleeuwen begonnen. En daar enten ze zich ook vaak op. Daar maken ze gebruik van het ja. hele millenarisme. Dus dat geloof in het Duizendjarig Rijk. In de apocalyps. Ja, dus hebben ze dan ja. nu verrekend met <tie> die 21 e Ja, nee. Die rekenpartijen zijn van allerlei aard. En die bestrijden elkaar. Dat leidt tot allerlei ketterijen. En dat is vanaf de middeleeuwen. En in die traditie. Dus ze doen wel dat valt mij namelijk een beetje op. Alsof ze doen dat dat dus een hele bepaalde natuurbeweging is in Amerika. Maar in feite maken ze gebruik van argumenten en rekenpartijen... die al eeuwenlang steeds weer worden gebruikt... en betwist en verbeterd en noem maar op. Ja, maar de verbazing is dan nu toch van... het is niet uitgekomen, waarom blijven die mensen erin geloven? Nou, ja. om, Omdat feitelijk ze altijd hebben gezegd dat 21 oktober het einde van de wereld was... Alleen 21 oktober was de opname. Dus dan de zouden de, opnames... de gelovigen zouden dan alvast naar de hemel vertrekken? Precies. Ja. En dan zou er een enorme aardbeving komen... die dus over de hele wereld zou rollen. 21 mei. Mei. mei, sorry. Ja. Ja, en je ziet de maatschappelijke tekenen dan ook. Ik bedoel, Amerika, het verval ja. van Amerika. Precies. Israël onder druk. Hè? In zo werkt dat ook altijd heel sterk. Ik heb die self-fulfilling prophecy. Ja. Van, je ja. vindt altijd bewijs. Kijk, ja. maar, de maar tekenen zijn aanwezig. Maar het is niet zo dat ze ja. zich verrekend hebben. Want dat, oh. dat, wordt, dat wordt vaak gezegd, ja. maar dat is niet zo. Want ja. altijd is 21 oktober, ook voor 21 mei, de einddatum. Ja, maar Alleen maar in, de aardbeving is op een andere manier gebeurd. Dat zeggen ze. Op een andere manier gebeurt. Zeg zelfs jij, als ik het zo hoor. <laughs> nee, ja, ik, ik herhaal. Ik, I'm paraphrasing eerst. Okay. Maar er is ook een <laughs> ander argument dat steeds gebruikt wordt... als ze zeggen, hey, het komt niet uit, jullie hebben uitgerekend dat en dat... en het komt niet uit, wat zeggen jullie dan? Dan zeggen ze altijd, Satan. Satan nee. is zo geraffineerd, ja, die draait is... ons een rat voor ogen. Wij zien niet, want in feite is de wereld vergaan. Alleen Satan is zo geraffineerd dat wij dat niet in de gaten hebben. Kamen ja, jullie dus, dat, kan je je dat ook tegen? Nou, zelfs God. Zij, zij zeggen, God is zo... Uh... Aardig voor ons, dat hij dat ons ja, die oh, vijf ja, maanden... Ja, dus heeft, dat is hetzelfde aan, argument, aan, maar dan ja. bespaart En 21 oktober wordt gewoon heel snel, in plaats van vijf maanden. Ja. 5 maanden. God dat voor alle volgelingen, of zijn er wel degelijk ook mensen wel afgehaakt? Er zijn denk ik heel veel mensen afgehaakt. Dus gewoon, eigenlijk is het wel grappig dat de mensen die wij hebben gevolgd... ik denk dat we een stuk of acht mensen hebben gevolgd. En de mensen, daar is één iemand die het niet meer geloofde... van die acht mensen. Eentje? Ja. Dat was, en één iemand is in een uh, psychiatrische inrichting terechtgekomen... na 21 mei. Dus ja, ik weet niet hoe daar nu precies mee zit. Want hebben jullie die ene persoon die gestopt is gesproken? Ja. Wat zegt die? Nou, die zegt dat die vijf maanden gebaseerd was op... Um, van mensen, dus dat mensen het heel moeilijk zouden krijgen, en alles was. En hij zegt: Dat zie ik gewoon niet. Ik zie helemaal niet. Mensen gaan gewoon weer vrolijk door. Dus ja, hij zegt, vast... ja precies. Die zegt: De wat, wat die dominee verspeld is, is gewoon niet gebeurd. Ik geloof het niet meer. Precies. En die wordt dan uh, uitgestoten uit de gemeenschap? Wil daar zelf ook uit? Ja. Nou, ik weet niet of hij echt in een gemeenschap zat. Het maar, is hè? niet echt een. Het is een beetje een gekke groep. Het is, ja. het is niet een gemeenschap. Dus het is een sociaal. Het is op Facebook. Het is echt een social media ding. Ja. Dus als jij daar niet meer aan meedoet, ja, dan, dan stop je er gewoon maar mee. Maar het is toch geen vrijheid, blijheid, denk ik dan. Er zal toch wel nee. psychische druk worden uitgeoefend. <kwijnt> ben je ja. dat tegengekomen? Ja, absoluut. Dus, ik denk dat iedereen bang is. Dus ook een typische sect. Ja, ja, ja. en het is eigenlijk na 21 mei veel meer op een sect te gaan lijken. Maar wat... houden ze elkaar ook in de greep? Zeggen ze van: ja. als jij stopt met geloven, dan zwaait er wat. Nou, dan ben jij dus het kaf van het koren. Dan ben jij dus gewoon. Uh... Verdoemd. Verdoemd. We zijn dus afgevalligen. Ja. Dus daarom is dit ook een test. Ja, ja, ja. Ah, ja zou je okay. het ook uitleggen? Stefan, jij hebt een christelijke achtergrond. Jij niet. Zal dan, maakt dat uit voor de manier waarop je ernaar kijkt? Ja, ik denk het wel, hè? Waar is het verschil? Ja. Leg eens uit als je wil. Dat is een moeilijke vraag. Ja, dat vind ik wel een lastige vraag, maar. Nou, ik denk dat ik van nature de Bijbel wat meer probeer te verdedigen. En, en, en dat, dat jij, uh, Suus meer, Suzanne meer heeft van. Uh, ja, zie je wel. Ze zijn dat echt niet goed vind. wijs, denk jij? Nee. Nee, maar dat denk ik sowieso niet. Oké. Okay. Want, ik bedoel, wat dat betreft. Zo zijn we er ook nooit ingestapt. Want wij respecteren heel erg hun mening. Maar ik ben wel benieuwd van hoe kom je bij die mening? Ik deel die mening niet. Maar goed, voor mij is het makkelijker om te denken: van uh, ja, kijk, het is een boek. Dus voor mij hangt daar niet zoveel zwaarte aan. Nee, en voor jou, Stefan, wel meer. Ja, meer. Hoewel... En betekent dat ook dat jij ze beter kan begrijpen? Of ga je zover niet? Nee, nee, dat heeft totaal niet, niks mee te maken. Want ik snap, ik snap er helemaal niks van zelf. Van hun theorie. Maar goed, dat, dat, en dat heeft ook te maken met de persoon, denk ik. Dat heeft niet zoveel of je wel wat in de Bijbel ziet of niet. dat, nee. dat heeft er niet zoveel. Met je mee te karakter maken. heeft dat meer te maken, misschien. Ja. En ja, je moet het ook zien, ja, en je moet het ook willen. Ik denk dat je het ook moet willen zien, oh ja. wat zei Ja, maar wacht nou even. De hey man. Bijbel staat toch vol met mededelingen over... dat God tekenen zal geven aan de mens van alles. En nog wat, in positieve ja. en negatieve zin. He, natuurlijk het geboorteverhaal al. Hij, door een ster kunnen derden zien dat er iets gebeurt. Maar vooral negen. hij kondigt zijn wraak aan... met allerlei kometen, toestanden, natuurverschijnselen. Ik bedoel, ik neem aan dat het op jou meer indruk heeft gemaakt... of nog maakt, dan, dan op jou of op mij. Want ik geloof dat ook niet. Nou, nee, het doet mij niet zoveel, dat soort nee? dingen. Nee? Ik, ik, ik heb zoiets ja, we zien het wel. En ik, ik, ja. Ja, so, ja, dat is ja, ja, echt zo, nee, dat nee, is mijn, in, zo zit ik in elkaar. Ja, ja. Ik heb geen zin ook om daarmee bezig te houden. Vind ik, dat, dat, maar je bent hoe dan ook beter geïnformeerd. Dat lijkt me in ieder geval een verschil tussen jullie. Dus ja, dat, je, hé, dat is waar. Voor jou ja. zit dat... Uh, maar maar ik <coughs> In vergelijking met hun voelde ik mij ook een leek hoor dat die net om de ja, hoek kwam. Ja. Ik bedoel ze ja. de Bijbelteksten vlogen om mijn oren en ik, en ik ben ook nooit in discussie gegaan erover, ja. maar dat vond ik dat was zo grappig. Nou ja. dat is dus, ze, ze zien de Bijbel echt als een codeboek hè, dus er staan inderdaad codes ja. in ja. en daar gaan ze en dus eigenlijk ja je kunt het is een beetje samensweringstheorie, conspiracy-achtig hoe ze met die Bijbel omgaan ja. en dat is werk bijna verslavend. Precies, dus je, ja, je, bent, je bent op zoek naar de volgende, de volgende stap. Ja. 21 oktober is de volgende stap. Jullie verwachten dat er een hoop minder ophelft zal zijn dan de vorige keer. Ja, ja. absoluut. Ja. Wanneer is de documentaire te zien? Is daar al iets over te zeggen? We, we hopen op het ITVA. Uh, de titel is uh, Het kaf van het koren, Weed and Tars. Tears. Tars. En ja. we hopen op het ITVA de, de première. Oké, okay, en de ITVA is welke datum? Uh, in, in, november. in november. Begin november. In november. Okay. Eind dit jaar. Welkom in de tijdmachine... Herman Plein, naar welk uh, moment uh, uh, varen wij? Naar uh, 1938. Uh, 1938, dat is een paar jaar voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dan verschijnt er in Nederland een groot wetenschappelijk werk... en dat heet De Rassen der Mensheid. En dat is volgeschreven door allerlei hoogleraren van allerlei disciplines... biologen, etnologen, antropologen, psychologen, noem maar op. En dat is eigenlijk een uitleg van De Rassen... Theorie, eh, als volwaardige zuivere wetenschap. Er zijn rassen. Je kunt dat meten. Je kunt dat berekenen. En je kunt vervolgens typen onderscheiden. En de laatste stap, en dat is de gevaarlijkste stap. Die zetten ze niet allemaal, maar die wordt door sommigen toch wel ook per implicatie wel gezet. Je hebt meerderwaardige en minderwaardige Precies, rassen. er zijn verschillen dus, uh, tussen die rassen. Ja, en sommige en dat rassen zijn beter dan andere. Dat is wetenschap. En nou, is mijn punt, dat uh, die uh, uh, Breivik... He, ja, anders dus Breivik. een enorme uh, verhaal in Oslo, Dus ook zich voortdurend op rassentheorieën beroept. En dus ook duidelijk uitgaat van dat Noordse ras. Dat hij ook zelf duidelijk representeert. He, met de eigenschappen die daarbij horen. Van uh, grootmoedig. He. Die grootmoedigheid is opmerkelijk in dat stuk. He. Hij, heeft het, hij is eigenlijk een vreedzaam iemand. Hij heeft dat een tijd aangezien. Hij heeft zijn best gedaan. Gedaan, maar het is duidelijk dat het niet gelukt is. Dus nu moet je hard optreden, keihard enzovoort, enzovoort. Maar in 1938 was het dus redelijk normaal om op die manier te Ja, Dat is mijn volgende punt: dat uh, er toch heel veel uh, gedachten bestaan dat dit allemaal nazi ellende is. Hè? Dat het nationaal socialisme deze vreselijke dingen bedacht heeft met die vreselijke consequenties daaraan. Nou, dat laatste dat is zo, maar de grondslag, de argumentatie, die komt uit de westerse wereld. Dat is vanaf Darwin. Ja, en van de sociaal Darwinisme. Eeuw, is dat keihard? Sociaal Darwinisme, zo wordt dat genoemd, is dat keiharde wetenschap, die met name in de Verenigde Staten en Scandinavië ook tot actieve programma's leidde van euthanasie en eugenetica en al dat soort dingen. Voor de Tweede Wereldoorlog. Al. Jazeker, en uh, dat werd door allerlei gedachten bevorderd. Van, uh, je Want moet even, voor mijn begrip, je zegt dat ja. dat leidde tot euthanasie op zwakkere rassen? Ja, uh, op, uh, nou vooral op uh, baby's die uh, mankementen vertoonden uh, en, en uh, het ver sterilisatieprogramma's werden die ook in de praktijk werden gebracht, ook in Scandinavië. Maar dus ook de Duitsers, de nazi's verwijzen, het is allemaal heel pijnlijk om die dingen vast te stellen... voortdurend naar Amerika en naar Scandinavië. Als voorbeeld, Rudolf Hess zegt op een gegeven moment... in 1934 zegt hij van... wat wij doen is gewoon in praktijk brengen... wat de westerse wetenschap heeft opgeleverd. Ja, en die, die, die wetenschap was ook tamelijk onopstreden in die tijd. Ja, die was, uh, was debat over. Vooral dat, dat, dat koppelen naar eigenschappen. Naar minderwaardig en meerderwaardig. Daar was debat over, ook, ook duidelijk in Nederland. Maar ik bedoel, er bleef toch heel nadrukkelijk... bleef dat hangen van dat je zo... Nou, dan was er dus de gedachte van... Uh, je moet de kwaliteit van de samenleving verbeteren. En dat kan door dit soort rigoureuze ingrepen. Daar speelt ook een factor bij, en dat sta je ook nooit zo bij stil. En dat komt ook echt door de Eerste Wereldoorlog. Er was daar het besef ontstaan. Dat was natuurlijk ook een feit, dat is het angstaanjagende van deze dingen. Het is altijd feitelijk, wetenschappelijk, controleerbaar, meetbaar. Dus dan lijkt het ook heel overtuigend. Ja, er waren dus miljoenen en miljoenen jongens. En dat was de bloem van die naties, van Duitsland, van Engeland, van Frankrijk. Die waren daar gesneuveld. En wat er overgebleven was, dat was... Dan de opinie. Dat zijn, ja, dat waren de zwakken, en die hadden niet kunnen vechten, en die waren thuisgebleven. Plus het feit dat er al die vreemde mogendheden... die te hulp waren geroepen door de strijdende partijen in Europa... die uit de hele wereld kwamen, Senegal, Lezen, noem maar op... die hadden zich dus ook vermengd. Daar waren ook allemaal kinderen uit voortgekomen. En dat wees men ook aan. Dus hij van, en daar kwam weer die wetenschap bij die zei van... het ergste is vermenging van rassen, mm. bastardisering. Ja. En daar had men een hele mooie vergelijking. En die werd aanvaard in de wetenschap. Nogmaals, niet door iedereen, hoor, maar door een <tus> groot deel wel. Ja. En dat was, kijk maar, zijn ze naar families... Als een neef en een nicht met elkaar gaan trouwen... dan krijg je een minderwaardig soort. Kijk naar die koningshuizen. In die tijd speelde dat in die koningshuizen nogal. Dat men introuwde, beeld. Ja. En dat vond men dus de, de vergelijking... Nou, we hebben uh, met schade en schande vastgesteld... na de Tweede Wereldoorlog, gelukkig op breed vlak natuurlijk... dat uh, niet alleen die vreselijke holocaust... en die vreselijke consequenties van die Duitsers... maar ook dat deze grondslagen niet deugen. Ook wetenschappelijk niet. Nee, nee. theorie. Je kunt geen absolute rassen vaststellen. En je kunt ze zeker niet verbinden. Het is mentaal goed, het is cultuur goed. Ja. Even naar Anders Breivik nog. Die schrijft in zijn manifest dat hij vroeger ook moeite had... met het woord ras, omdat, het op die, omdat hij op die manier geïndoctrineerd was. Na ja. de Tweede Wereldoorlog is ja. dat natuurlijk allemaal veranderd. Maar hij zegt, het is wel degelijk zinvol onderscheid te maken tussen Europeanen of etnische groepen. Kan je zeggen dat hij daar wetenschappelijk papieren voor heeft... of kan je dat nu eigenlijk niet meer nee, zeggen? dat kun je echt niet zeggen. Het is mentaal goed. Het is cultureel goed. Hè. Het is bedacht. En daar werden allerlei consequenties aan verbonden. Bijvoorbeeld ook een soort goed bedoeld antisemitisme. Dat noemen we nou antisemitisme. Dat was in de jaren dertig in Nederland... werd dat door wetenschappers verkondigd... dat het was goed voor de Joden om een apartheidspolitiek te bedrijven. Want Joden... Door Want dan de zou diaspora, dat ras sterk ja, blijven. Ja, die waren, die waren als, hè, dat, dat was het volk... dat was het meest over de aarde verspreid. Die hadden zich over overal vermengd met andere volkeren, Dus het was heel vervelend voor die joden... dat hun ras eigenlijk zo op het spel stond. En het was in hun belang dat ze nu weer gesegregeerd werden in eigen kringen. En dat waren dan weer standpunten... die door ultra-orthodoxe joden natuurlijk ook weer gedeeld werden. Ja, ja. Dus dat maakt het allemaal zo. Maar het punt is steeds van, er ligt hier de dus zuivere wetenschap. Want door mensen lange tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog... in hoge mate door grote geleerden is opgevallen. Is nu helemaal weg? Is er geen, geen nee. enkele serieuze wetenschap meer? Nee, natuurlijk meer? is het niet weg. Het, uh, het, het, het, het, het steekt van tijd tot tijd hier en daar de kop op. Men is natuurlijk uitermate kopschuw om dat te doen. Het is die discussie over nature en nurture natuurlijk altijd weer. Hè? Van ja, maar er zijn toch natuurlijk ook... Natuurlijk is en aangeliet op, op, op, op, op, op, op ziektebeelden natuurlijk, waarin het genetische ook toch een rol speelt hè, in de wetenschap nu om ah, ja. dat te doen. Maar de link naar, naar, naar echt rassen, die je beslist van elkaar kunt onderscheiden op basis van metingen. Die gedachte in die basale vorm wordt door niemand gedeeld. Maar er zit een glijdend ja, er zit iets vlak. onder, hè? Er bij zit een glijdend ik vlak. Ik heb dat, uh, dat manifest uh, zoveel mogelijk geprobeerd te lezen. Ik wil toch iets begrijpen van, van, van deze ja. moordenaar. Uh, maar hij komt inderdaad steeds met het woord cultuur. Hè? En het woord ras gebruikt hij niet zoveel. Ja. Maar hij is heel erg trots op zijn afkomst als viking. Hè? Ja. En, en, en, Zo poseert hij ook? Ja, rassen ja. denken zit daar toch dat in. Zit, verstopt, dat zit als een laag je. daar natuurlijk ja. wel onder. Okay. En het is natuurlijk verbazingwekkend een land als Noorwegen. Natuurlijk, in Oslo zie je wel dat er, dat er immigranten komen. Hè, de laatste jaren. Maar ja, het is toch bijna een. Bijna een blank land. Ja. Maar hij wil dat zo beschermen. Hij en het zo houden. Daar zit dat racisme zeker in. Goed, we gaan door naar onze dichter bij de dag. Echtbert Hovenkamp, Goedemiddag. Dag Thijs. Uh, ik ben benieuwd wat je gemaakt hebt. Het is gaan heten. Hé, hey, kom aan. Kom. Laten we gelden, naar de honger laten rollen. Uitgeven met in onschuld gewassen handen. De daken staan klaar om van te schreeuwen. Kom, laten we delibereren over lasten en welke rug. Water bij de wijn gaan schenken. Spreekt de olifant tot mug. De porseleinkast staat op springen. Kom, laten we zeggen dat de wereld nu toch echt vergaat. Uitspreken in woorden met gespleten tong. Want welke ene mens zou het weten? Kom, laten we Zwijgen over slof en oude voetbalschoen. Uiteindelijk heb elke voorzet een go-kans. Dat is logisch, maar het kan ook anders zijn. Kom, laten we spreken van rassen en hun onderscheid. Uitroepen dat wij uitverkorenen zijn. Schieten op onschuld met een herhaalgeweer. Heeft hij het geweten? Dankjewel, Egbert Hovenkamp. Zelfs Johan Cruijff kwam erin voor. Dankjewel. Ons gedicht is uh, terug te lezen op Dit is de Dag. Punt nu. Na drie uur aandacht voor vrijwilligers in Tilburg. Nadat de gemeente besloot een buurthuis te sluiten, besloten de bewoners van de wijk Noordhoek het van de gemeente te huren en het beheer zelf over te nemen. Maar daar komt nogal wat bekijken. Er zal uh, een heel hoop nieuwe verenigingen in moeten, zodat het uh, echt vol komt. Zodat uh, de huur ook opgebracht kan gaan worden. Ja, je moet hier gewoon een heel gebouw gaan exploiteren En exploitatie houdt in ja, zeg maar het hele bar gebeuren, maar ook het hele onderhoud en alles van het gebouw. Goed, daar hoort u dus zometeen na het nieuws van drie uur veel meer over. Ik ga onze gasten bedanken, helemaal blij. Fijn dat je er was, uh, na de vakantie weer. Uh, Willem Post, dank voor je verhaal over uh, Obama en de schuldencrisis. En Stefan Wittekamp en Suzanne Hart. Succes met de laatste loodjes van de documentaire. En we gaan er met veel plezier naar kijken straks. Dank je. Het is tijd voor het nieuws van uh, drie uur. Tot zo.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 Nee, als wij samen op stap gaan, dan draagt ze het liefst haar geleide tuig. Hé, He, Daisy? Help een blinde geleidehond aan een geleide tuig. Steun KNGF Geleidehonden met 3 euro. SMS tuigje naar 4333. Macro Mega Mania. Witte of coloreus per pak 7 kilo l Dit is Radio 1.